Zeg jij ja En wil ik gaan slapen doe jij ineens graag En oh, zeg ik stop Ga jij toch nog even door En ik krijg geen gehoor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 Kom terug, fijn dat je nog steeds luistert naar Almere Actueel. Ik ben er nog een uur lang, dus tot drie uur met de allerlekkerste muziek en de berichten uit en over jouw stad. Dit is Almere On Air. In Almere-Haven heeft Goud in Almere de afgelopen tijd gewerkt aan een netwerk en initiatieven voor en met ouderen. Almere-Haven is namelijk een van de wijken in Almere waar de vergrijzing komende tijd sterk toeneemt. Goud in Almere faciliteert en verbindt netwerkpartners om initiatieven te ontwikkelen zodat inwoners waardig oud kunnen worden. Waardig, aandrukt hij, dat men met kwaliteit van leven oud moet kunnen worden en dat ouderen daarbij van waarde kunnen zijn voor hun buurt. In de laatste bijeenkomst in januari hebben alle betrokkenen afgesproken om in juni weer bij elkaar te komen. Het doel van de volgende ontmoeting is om elkaar te informeren en te versterken bij projecten. De gemeente kan zich goed voorstellen dat niet iedereen de projecten in deze periode de benodigde aandacht gaat geven. Wel willen we graag met elkaar in contact blijven en de projecten zoveel mogelijk door laten gaan. Daarom nodigen we je graag uit voor een online ontmoeting om thuis met haven bezig te zijn. En deze ontmoeting vindt plaats op dinsdag 23 juni tussen 10 en 12 uur in de ochtend. en Deze zal waarschijnlijk online zijn. Te zijner tijd laten ze we weten hoe de bijeenkomst vorm krijgt. Wil je erbij zijn? Heb je een idee voor de bijeenkomst, een initiatief dat je wilt presenteren of een andere bijdrage? Laat het ons weten. Aanmeldingen, ideeën, vragen, opmerkingen voor Goud in Almere kun je vanaf nu sturen naar het nieuwe e-mailadres goudinalmere, almere .nl. Dus goudinalmere, almere, .nl. almere On Air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 These arms lack like a purpose Flapping like a hummingbird I'm nervous cause I'm the left eye You're the right Would it not be madness to fight We come one In you with a song which writes my rhyme. Van Omroep Flevoland dan. Humanitas in Almere verwacht de komende maanden meer jongeren die aankloppen met geldproblemen. Dat zegt projectcoördinator Maaike Pardiek. Pardiek coördineert de Gather Grip. Dat is een onderdeel van Humanitas dat zich richt op het gratis begeleiden van jongeren die vragen of zorgen hebben over een budget. Vrijwilligers van Gather Grip begeleiden op dit moment zo'n 50 jongvolwassenen. Sommige van hen komen bij ons omdat ze graag willen dat iemand simpelweg meekijkt. Anderen hebben echt geldzorgen. Een persoonlijk begeleider gaat dan met hen aan de slag door het geven van tips en tricks, zegt Pradek. Volgens de projectcoördinator rust op een onderwerp geldzorgen nog altijd een taboe. Dat lijkt minder te worden door de gevolgen van de corona uitbreekt, volgens Pradek. Dit is Almere On Air. you've gone Heb je nog ergens het winnende lotto-lot van vorige maand liggen en je weet niet wat je ermee moet doen? Doe het allemaal maar sturen naar actueel.omroepalmere.nl On your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation, and today we're just modern talking. The fortunate thing commits to living alone. Home alone won't even answer the phone. With every breath I take, make the truth unfold. Let the whole world behold your heart You're and soul. My heart.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 Anders had ze dreigenszuster nooit gezien Die tien jaar terug naar Canada ging voor het leven Ik mag de ziel nog eenmaal graag gelukkig zien En met mijn sussie ben ik klerenwezen wezen kopen Ze is pas twaalf, die kleine meid Ik hoop niet dat zij net zoals ik erin zal lopen Want kerels, dat is niks als rottigheid Ik doe wat ik doe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 Dit is Almere On Air.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 VVV en VVD zijn fel tegen versterkte gebedsoproep door moskeeën. PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk noemt het oproepen tot het gebed via luidsprekers een ongekende provocatie. In deze tijden helemaal. Volgens Elian is het misbruik maken van ernstige crisis en het opdringen van je geloof aan anderen. Op veel plekken in Nederland hebben moskeeën al versterkte gebedsoproepen gehouden. Ze zeggen daarmee de samenleving een hart onder de riem te willen steken tijdens deze coronacrisis. Almere. I can't. Anders, maar vooral Almere. Dit is Almere on Air. In 15 minuten hadden onze hulpverleners twee behoorlijke incidenten te behandelen. Omstreeks 17.35 uur kwam er een brandmelding binnen bij de 112 alarmcentrale. Een schuur zou hebben vlam gevat. Bij aankomst van de brandweer in Stedenwijk bleek de schade veel groter te zijn. De woning had inmiddels ook in brand gestaan. De brandweer zette meerdere voertuigen in. Het huis heeft veel rook- en waterschade. Er is niemand gewond geraakt. Daarna kwam een melding binnen dat er een ernstig ongeval had plaatsgevonden tussen twee scooters. Een scooterrijder was zwaar gewond geraakt door een botsing. De melding was dusdanig dat gelijk ook een traumateam met helikopter werd ingezet. En deze is gepland in de nabijheid van het ongeval in het Tuinkruidenpad in muziekwijk. Een van de slachtoffers is met de ambulance onder begeleiding van de traumaarts naar het ziekenhuis vervoerd. De tweede scooterrijder raakte slechts licht gewond. Almere On Air. Just call Present. Anders, maar vooral Almere. Dit is Almere on air. Iedereen heeft zo zijn dagen, soms wil je zakken door de aarde. En echt iedereen heeft vragen, niets om je voor te schamen. Dus als het even niet gaat, als het even niet loopt, hou je hoofd omhoog. Of als die deur dicht slaapt Met een rotgang gang ook Er is toch nog hoop Dus als het even niet gaat Als het even niet loopt Ook al wacht je nog steeds op de zon In het heetst van de storm Er is toch nog Van de storm, er is toch nog hoog. Oh. Dus zit je volop in die race, maar lig je volop achteraan? Is het de liefde van je leven die toch moest gaan? Ben je zoekend naar wegen of zit je vast in je laad? Of is de strijd met de buren het proberen niet waard? Is het de man met de hamer of kent de tunnel geen licht? Niemand die luisterde, maar zei jij dat je wist En zit je vast in de val, of zelfs vast in de lift En ben je blind voor wat er is door wat er allemaal mist Is het nooit een keer genoeg, zit het nooit een keer mee Of gaat het pas gekregen nieuws, je door mergen en been Ik wil de antwoorden brengen, maar echt ik heb er niet één Maar haal nog één keer diep adem, gaat pakken Zo dus als denk, het even niet gaat, als het even niet loopt Hou je hoofd omhoog Of als die deur dicht slaat, maar de rotgang ook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 De ander die is heel rijk De ene krijgt de kind erbij De ander zijn gezin kwijt De ene die heeft schijt eraan De ander die heeft veel spijt De ene die heeft alles nu De ander die is veel kwijt De ene doet het niks En de ander doet het veel fijn de ene is het groot Voor de ander is het heel klein De een die praat erover Als de ander liever stil blijft De een die wordt volwassen Als de ander liever kind blijft Als je echt wil Kan je alles wat je wil zijn En het leven is zo mooi Als je het zelf maakt Als iets niet lukt Heb je in elk geval je best gedaan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 Kijk jij aanstaande vrijdag 1 mei ook met ons mee? Om 14 uur presenteren we samen met theatergezelschap Gouden Haas de eerste aflevering van de driedelige webserie De Niet Zo Ver van Mijn Bad Show. Initiatiefnemer Strandlab Almere vroeg artistiek leider Glenke Deute van Gouden Haas aanvankelijk om invulling te geven aan de Strandlab Surprise Night. Deuthe nodigde op haar beurt cultuursocioloog Ruben Jacobs uit om met hen in gesprek te gaan over de vraag hoe de mens zich staande houdt in een veranderende wereld. Die vraag staat centraal in al haar theatervoorstellingen en is door de uitbraak van COVID-19 actueler dan ooit. De driedelige webserie, niet zo ver van mijn bachelor, is vanaf 1 mei wekelijks te zien via onder meer www.strandlab-almere.nl en www.goudenhaas.nl. Almeren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 Fijn dat je hebt geluisterd naar Almere On Air. Ik ben er iedere maandag, woensdag en vrijdag tussen 13 uur en 15 uur hier op Almere On Air. Je kunt uitzendingen terugluisteren op omroepalmere.nl. En vergeet niet, vanavond tussen 10 en 12 ben ik er ook met welkom. En je weekend, dat is twee uur lang zonder gelul alleen maar feesten. Luisteren.